Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Bunk gaat de beveiliging opschroeven om klanten beter te beschermen tegen oplichters. Er komt onder meer een afkoelperiode van 24 uur als er geld wordt overgemaakt naar een onbekend rekeningnummer, zegt mijn economiecollega Ellen Kamphorst. Dus ik maak jouw geld over. Maar dat betekent dan ook dat jij dus pas één of twee werkdagen later dat geld heeft. En in die 24 uur constateer je dan dat je bent opgelicht. Dan kun je dus in de app al die betalingen annuleren. Dus dat is eigenlijk de meest in het oog springende. Ook kan de bank je rekening bevriezen als ze denken dat je wordt opgelicht. Het is allemaal nodig omdat tientallen bunkklanten de afgelopen maanden slachtoffer zijn geworden van oplichters. Vaak zeiden de daders dat ze van de bank waren en contact opnamen om klanten te beschermen. En voor het eerst is het gelukt om astronauten naar het internationale ruimtestation ISS te brengen met de Starliner. Dat is een nieuw ruimteschip van Boeing. De lancering werd meerdere keren uitgesteld vanwege technische problemen. En ook tijdens de vlucht waren er wat gedoetjes, maar het is dus gelukt. Twee astronauten blijven dik een week in het ISS en komen dan terug. De aangekondigde verkeershinder op de A12 tussen Den Haag en Utrecht valt reuze mee... Door werkzaamheden en gesloten rijbanen voorspelde Rijkswaterstaat een monsterfile. Nou, files zijn er wel, maar opstoppingen van enkele uren blijven uit. De verbouwing van de snelweg duurt nog de hele maand. En een populaire YouTuber in Amerika is opgepakt voor een spectaculaire stunt. Hij maakte een video waarin hij vanuit een helikopter met vuurwerk op een rijdende sportwagen schoot. Op zijn YouTube-kanaal doet hij allemaal bizarre dingen met auto's. Nou, dat is leuk en aardig, zegt het Amerikaanse OM, maar dit gaat te ver. Putting is Ook had de YouTuber niet de juiste vergunning om te mogen filmen uit een helikopter en was het vuurwerk waarschijnlijk illegaal. De YouTuber zit dus behoorlijk in de nesten. Hij kan dus tien jaar krijgen. De video is trouwens verwijderd van zijn kanaal.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 Ja, we weten toch wel allemaal wat die keuze het is. is. Tuurlijk. Dat... Niet waar, niet waar. Om de vrijdag tussen 10 en 12, even geen rust aan de kust. Met de dames Hanny, Beb en Dolly. Nou, altijd uh, een gezellige uitzending. Dat is, uh, daar staan we garant voor, denk ik. En uh, ik hoop dat onze vaste luisteraars er weer allemaal bij zijn. En jullie weten het, hè, als vaste luisteraar. En voor de nieuwe luisteraars zal ik het eventjes melden. Onze Hanni schrijft iedere twee weken een column die zij dan voor ons uh, voordraagt. En daar zit er altijd weer een uh, liedje aan verbonden, of twee liedjes eigenlijk. Dit keer gaat het over de tandarts. Dus we beginnen met ah. de tandartsassistenten. MUZIEK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 Na ja, nou, nou, nog een paar keer bijschaven is ze tevreden. Zo, klaar is Kees, zegt ze opgetogen. Spoel maar even, hoor. Wow, lekker, dat gaat natuurlijk niet. Dat water loopt via mijn mond ook op het slabbetje. Wow, dat had de vorige generatie toch een stuk gemakkelijker. S'avonds het gebiedje in een glaasje water op het nachtkastje. Pilletjes steradenten erbij en hoppa, de volgende ochtend schoven ze zo die stralende kunstklappen weer in hun mond. Je hebt vanmiddag nog een uh, afspraak met de mondhygienisten, zie ik.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 En vrouwelijk. Externe mededeling. Bank, alhoewel het is ook extern, want we gaan de grenzen van Zandvoort openen. Ja. Oh, we gaan de grenzen van, ik, ik gooi mijn eigen microfoon niet open, dat is toch ook wat. Het um, gaat over, over ja, we buiten gaan het zijn. Ja, het is buiten niet, zijn. Het tuintje. gaat over buiten zijn. Want 15 en 16 juni, dus volgend weekend, ja. is er niet één dag, maar een heel weekend open tuinen in Zuid-Kennemerland. Kijk. Dan kunnen uh, alle, alle mensen die daarin geïnteresseerd zijn. Te fiets en te voet langs tuinen. Mensen gooien hun tuinen open in de gemeente Velzen. Met de auto mag, er de auto mag je ja. er ook naartoe. Maar ik wou het nog even voor buiten houden. Hè. Echt frisse lucht. Nou ja, een buurtuin in Velzen Zuid is ja. er. Ja. Er is een zintuigcentrum voor mensen met een haperend brein in Haarlem. Dichtbij Zandpoort open. En zaterdag uh, is dat. Op zondag zijn er vijf tuinen in Heemstede en Aardenhout geopend. Het is op zich een prachtig project en open voor het hele publiek. De tuinen zijn open van 10 tot 16 uur. En voor alle informatie moet u gewoon weer eventjes de computer pakken. Uh, Zuid-kennemerland.groei.nl Slash en daar kunt u alle informatie op vinden. Wat Leuk. er te zien is 15 en 16 juni aanstaande in Velzen-Zuid, in Haarlem, in uh, Aardenhout en in Heemstede. Ja, en daar staan alle gastheren en gastvrouwen van deze, de eigenaren van die tuinen, met open armen klaar om u te verwelkomen en alles over hun tuin te vertellen. En ja. uh, vaak krijg je ook nog wel een kopje koffie of thee of zo aangeboden, dus... Ga dat doen, dan zie je eens een keer uh, hoe mensen thuis, uh, of een keer, dan, ja, dan kun, kun je, je zien hoe mensen ja. hun tuinen vertroetelen. Misschien krijg je nog leuke tips mee, je weet het maar nooit. Ik kun je laten inspireren, want ik ja. zie hier toch nog heel vaak voortuintjes die, goed op een, die erg op een graf lijken met grind en zwarte tegelpaden. Maar kom op mensen, tuinen kijken, heerlijk. Ja, wat dat betreft, wat jij nou net zegt, die, die, die, die grind uh, daar, uh, uh, daar heb ik iemand voor gevonden, die wil daar heel graag wat over vertellen. Die heeft ook wat geplant. Vanochtend hebben ze mijn grootvader geplant, in een putje op het kerkhof van de schaduwkant. Vanochtend hebben ze Grootvader geplant Ik droeg een zwart kostuum En handschoen in mijn hand Terwijl grootmoe aan zijn bed Een wees gegroet las Moest ik daar met een palmtakje staan En ze weende dat het nog veel te vroeg was Toch is grootva zonder wachten doodgegaan ons huizing vol vernufte zwarte doeken Er klonk overal gesnotter en getreur Nadat iedereen hem nog een keer kwam bezoeken Droeg mijn grootvader naar buiten langs de deur De dragers wilden hem te voet niet dragen In een zilvergrijze wagen Vol met bloemen en groene reservewielen Witte roosjes werden op de kist gegooid Maar dat van mij, dat was ernaast gevlogen En de pastoor heeft gewijd water rondgestrooid, Omdat anders groot uit zou drogen de pastoor zei dat hij ooit zou wederkeren, maar pas nadat God het heeft gezegd. En opdat hij het niet eerder zou proberen, wordt er straks een dikke steen op hem gelegd. scheurde open als het ware En het regende emmers vol verdriet Vanochtend hebben ze mijn grootvader geplant In een putje op het kerkel van de schaduwkant Vanochtend hebben ze mijn grootvader geplant Ik droeg een zwart kostuum en ik een handschoen in mijn hand Ja, ja, Urbanus, die heeft Grootvader geplant. Heerlijk, heerlijk. Dat onnozele, die onnozele humor. Ja. Heerlijk. <laughs> uh. Ik, ik moest eigenlijk eventjes ergens aan denken... want ik weet nog in de vorige uitzending... hadden we iemand een bluesnummer beloofd... en die had ik toen niet zo gauw bij me... of we waren aan het eind, ik weet het we niet meer. We waren aan het eind. Ja. Ja. Ja, we hadden aan geen eind. tijd meer, hè? Nee, het was tijdens maar, de afkondiging. Maar, ja, ja. oké, okay. ik, ik weet bij God niet meer voor wie het was... maar ik, ik heb dus wel een bluesnummer meegenomen. Is het blues? Ja, dat is toch wel blues, denk ik. Gaan we horen. We gaan, we gaan, gaan hem draaien we en dan gaan we achteraf eens kijken... of dat nou werkelijk blues was. Komt-ie aan. Swanee River. Klinkt bluesy. Ja, hè? Ja, ja, ja. We staan door. Kijk, ik, ik begin nog even opnieuw, want ik had mijn schuif niet opengezet. Ik had alleen mijn eigen schuif openstaan. En dat, uh, <laughs> dat is geen blues. Nou, <laughs> nog een Swanee keer. Swanee River. Far, far away. That's where my heart is turning ever. That's where the old folks stay. Ja, Sony River. Hebben jullie hem herkend? De stem? Nee. Nee? Dit is u Laurie. Weet je wie u is? Nee. Honey <laughs> <laughs> en ik doen een kampioenschap. Die kijkt de domst. Geloof ik. Nou ja, nee. laten we. Uh, Laurie. Uh, kijken jullie wel eens naar huis? Dr. House. Oh, is dat die hier? Man... Oh, okay. ja, ja, nee. ja. Ja, die kijk ik. Ik wist ook dat die zong. Ja, dat ja. Was, uh, dit was uh, Dr. House, zeg maar. Maar nou. dat was dus geen blues nummer, nee. hè? Ik nee. zat ernaast, nee. hè? Ja. ja. ja. Gaan, we, gaan we even kijken. Uh, het volgende nummer. Misschien is dat blues. Het is wel maar, allemaal gerelateerd, maar het was ja, toch nee, voor blues. is toch. Uh, nee, ik zat nee. er toch. Het was toch een miskleur. Ja. Ik, ik ga eens kijken of dit dan wel blues is. Komt-ie aan? Ja. Ja. Yeah. Oh yeah. <laughs> I've been in love, honey, you know it's true. What's since that day I first laid my eyes on you? Love is a crazy game, baby. It's how I feel. I make you walk so high, but it takes so long to heal. So, please, yeah, yeah. won't you stay with me?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 Brothers. En ik zat er weer naast. Ook niet echt blues. Nou, ik hou er mee op. Volgende keer als ik er ben, Volgende dan, keer. dan gaat er echt een blues nummer op. Ik ja. heb nou net geleerd waar je het aan herkent. We gaan lekker door naar Toon Hermans, Want we gaan wat aandacht besteden aan de vaders in Nederland. Mijn excuses. ik heb niet op zitten letten. Ik heb, uh, ik heb de karaokeversie gekozen. Ja, dus ik ben, zit, je, ik mag, zit. je mag hem in gaan zingen als je wil. Ik, <laughs> ik, ik dacht al, wanneer begin, toon nou eigenlijk. Ja, ik, ja ik, denk, ik zit ook te wachten. Ik denk, waar blijft die nou? Ik, denk, ik hoor het is toneel, uh, Die is het hele toneel klaar aan het maken. Wat ja. leuk. Ja, ik zag hem al alles ja, neerzetten. Ja, ja, nee. ja, nee, niet dus. Ik heb de karaokeversie heb ik uitgezocht. Nee, wat dat stom ik van niet. mij. Wat stom van mij. En ik kan hem ook niet zo gauw vinden. Ach, het nou, ging, nou. Uh, nou, als Beb nou even wat vertelt het, over... was, het, het was om vader te vieren. En ik ging toch eens even kijken. Wij roepen over moederdag en vaderdag dat commerciële dagen zijn. Ja. Nou ja, dat is het ook omdat je iets voor je vader of moeder gaat kopen. Of kleien. Uh, maar het is in ieder geval sinds uh, 1910 al een thema... Toen was namelijk in uh, Spokane in Washington... onder leiding van president Calvin Coolidge... het eerste verzoek om vaderdag te gaan vieren. En dat wilde hij op 19 juni. Nou, dat ging toen, uh, dat ging toen helemaal niet door. In 1924... Uh, werd die, zette hij het weer door. En toen werd het wederom afgewezen. Want het hele congres bestond uit mannen. En die vonden niet dat je zoiets uh, kon beslissen. Een dag om mannen in het zonnetje te zetten. Kon je niet door mannen doen beslissen. nou Toen kwam eerst uh, moederdag onder president Wilson. In 1914 zat ertussen tussen. En dat werd de tweede zondag in mei. En toen in eende waren die mannen geënthousiasmeerd. Want dat die tweede zondag in mei was zo'n groot succes. Dat zij riepen dan doen wij de derde zondag in juni. En dan wordt dat vaderdag. En zo hebben we nog steeds vaderdag. De derde zondag in juni. En dat is nu 16 juni. De 16 juli kun je je vader verrassen door met hem naar de tuinen, open tuinen ja. te gaan en ja. leuke dingen te doen. Stropdas te kopen. Lekker samen wandelvierdaagse te gaan doen. Ja, geef je hem nog. een kaartje voor zijn verjaardag? Ja, nou, ja. alles is weer mogelijk. Ja, ja, ja, ja. ja. Zo is dat. Uh, ja, je hebt natuurlijk ook van die vaders waarvan je je afvraagt, uh, ja, moet je ze nou wel wat geven? Want zijn ze wel zo lief? Voor moeder geweest, want dat telt natuurlijk ook mee, hè? Ja, ja, ja. Ja, want ik heb hier iemand, nou... Geen vader zonder ik, moeder, hè? Nee, zo is dat. <lacht> maar uh, ik heb hier iemand, of die nou zo aardig is voor zijn vrouw en het uh, <lacht> allemaal verdient, komt ie. Vrouw zat in bad te relaxen en te chillen. Ik dacht ik maak een geintje over de omvang van haar billen. Ik gooide een krop sla in bad en riep schatje, voedertijd. Mijn ogen speelde vuur, ik had meteen enorme spijt. Ja. En ze zei al wat ik dacht, raad deze Jochelmeijer waar jij slaapt vannacht. Ja. Ik slaap weer op de bank vanavond. Ik, ik slaap lekker op de bank vannacht. Ik slaap lekker op de bank vannacht. Ik slaap lekker op de bank vannacht. Na een tijdje zei ze...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 Ik zei nog sorry en kreeg een rode kleur, maar haar vinger, wees al naar de, de. ik slaap weer op de bank vanuit. ik ga weer op de bank vannacht, ik sta weer op de bank vannacht, ik wat slaap... oké okay, jongens, alle mannen, alle mannen, kom op die, we slapen. Hij staat met kun op de baan, hij staat met kun op de baan, hij staat met op de baan, op Ja, ja, zo makkelijk is dat vaderleven niet, hè? Nee, nee, nee, nee, nee. <laughs> Maar nou, die eerste zin hoor je echt, oh, met de kropsla, hè? Ja, oh, oh, oh, oh, oh, ja oh, dat kan echt niet, nee, nee, nee, nee, Maar zo te horen doet hij het expres. Hij ja. heeft het hartstikke na zijn zin op de bank. Ja. <laughs> hij maakt het er gewoon aan. Ja, ja, ja. Ik ja. ja. zeg jongens dat dat van Toon Hermans. Ik, ik krijg het niet gevonden, dus nee, helaas. Dat volgende kan ik, Vaderdag volgend jaar. Volgend jaar, maar weer. Dan zorgen we op tijd dat we hem klaar hebben staan. Of we doen het uh, karaoke dan. Oh ja, dan studeren we het in. Ja. Ja, ja, ja, ja, dat kan ook nog. Oh ja, dat wij... Uh, ja. Ja, ja, ja, ja, ook ja. een goed idee. Uh, Beb, wat we, is er, er allemaal staat te staat ons binnenkort weer wat te wachten ja. in de kerk. Hè? Ja, de, de zomeravondconcerten nemen aanvang. In de protestante kerk in ons dorpje is... Uh, even kijken, aanstaande, wat is het? Roefto, Beatleskerk, aanstaande woensdag is dat, nou, daar ben ik toch de datum even kwijt. Ik, he? Weet je super? wat? We gaan even een uh, liedje draaien... en ja. dan komen we terug. Doe dat maar. Yep. I have to keep on talking till I can't go on. While you see it your way. Run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's all right. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight. I'll say good night. We can work it out. We can work it out. Life There's a chance that we might fall apart before too long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 En daar is gratis entree. Mensen, luisteren goed. Gratis entree. En dan kunt u geweldige optreden zien... van de Rooftop Beatles Coverband. De Rooftop Beatles Coverband begint om half acht. En dan gaat u heerlijke Beatle-muziek luisteren. Uh, helemaal gratis. Het is uh, de twaalfde. Dat is aanstaande woensdag. En de derde verwachten we daar de beachpop-zingers. Maar ik beloof u... Dat we de volgende keer in de volgende uitzending daar nog eens wat nader over gaan praten. Dat is natuurlijk een geweldig initiatief. Die zomeravondconcerten en die gratis entree. Dat je daar toch maar zo lekker naar binnen kan lopen. Om je heerlijk te laten vermaken met echte goede muziek. Dus op naar de protestante kerk. Woensdag de 12e, half acht aanvang. Beatles coverband Rooftop. Een aanraking.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 Corps perdu, perdu j'ai couru, couru, assoiffé, assoiffé, obstiné, obstiné vers l'horizon, l'horizon, l'illusion, vers l'abstrait, l'abstrait, en sacrifiant, c'est d'avant. Je m'en accuse à présent, mes amis. Mes amis, c'était tout en partage. Tout. mes Mijn vrienden, ze très bien l'amour. Ah, ja, mijn vrienden, ze deden het heel goed. Ah, ja, mijn vrienden, ze pour het heel jours. Pour être fier, fier, je, je suis fier, fier. Fier entre nous, entre nous je ze J'ai fait ma vie, mais wat ik had. moet Ik geef mijn amis mijn amis mijn onwereld, mijn relaties, mijn relaties. Zijn, zijn, zijn, zijn, zijn, zijn, zijn, zijn, zijn, Très décoré zijn, zijn, Très zijn, zijn, zijn, zijn, zijn, Des gens bien très très bien Ils sont et sérieux Trop, trop sérieux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 dingense. Ja. Beb gaat even dingen ze. Beb, het weer ja. we zijn heel erg benieuwd wat het weer ons gaat brengen. Heb jij enig Rik, idee? Rico Schreuder vertelt ons heel veel oh, over het kijk, weer. Ja, ik heb hem weer bij me. Hij vertelt ons veel over het weer. Vertelt ons dus ook over de synoptische situatie, maar voor ons is het natuurlijk gewoon nou, interessant moeilijk. om te omhoog te kijken. Als we gisteren omhoog keken, zagen ja. we een wa waarachtige tornado in de lucht. ja. Dat was een watertornado, een beetje vroeg voor de tijd. Ah, ja, een wateroos, ja. ja. Dus geen tornado hoor. Nee, een, hoe heet nee. zo'n ding? Een waterhoos. Een, een, hoos. Waterhoos. een windhoos. windhoos. Een windhoos. Ik zat er echt op te wachten tot hij uh, het schuurtje van mijn buren mee ging nemen. Maar het was veel uh, onschuldiger. Ja, dat zijn die windhoos. Er windhoos, zijn er wel 12 twaalf gezien in het jaar, hè? Ja. Goed, we hebben het allemaal ja. gezien. Ik, ik had het van de week nog met een medewandelaar over. En die zei, kijk nou maar gewoon omhoog. Want het is steeds anders dan je denkt. En dat maken we ook mee. We kijken naar onze weerapp En we stellen daar ons gedrag op aan. Ik doe de hond de band toen het zonnig wordt. Een kwartier later hagelt het. Maar we hebben toch een weersverwachting. Vandaag is de dag zondag begonnen. Nou, dat hebben we kunnen zien. Maar helaas wordt voor vanmiddag al snel stapelwolken verwacht. En dan is zelfs een enkele regenbui niet helemaal uitgesloten. Het is aan de kust wat milder. De uh, zuitenwind is matig. Het wordt hier een graad of 18 maximaal. Vanavond klaart het hele land blijkbaar breed op. En de komende nacht neemt de bewolking dan helaas weer toe. En kunnen er weer wat buien vallen. Dan wordt het een graad of 10. Morgen en in de ochtend en tijdens de vroege middag... zijn er weer wat buien mogelijk. En in de loop van de middag breekt de zon echter goed door. Het wordt dan 15 graden aan zee, max 18. Oh nee, 15 aan zee en 18 land in waarts. En er waart een matige aan zee vrij krachtige westenwind. De vooruitzichten voor zondag. Dat de wind stevig waait en dat aan de zee soms die wind krachtig is kracht 6 Maximaal 15 graden langs de kust voelt het ronduit fris aan. Door die zeewind natuurlijk. En landinwaarts wordt het een graad of 18. Het weerbeeld laat geregeld de zon zien en het blijft dan ook droog. Helaas wordt na het weekend de buienkans groter. En vooral maandagmiddag zijn er verspreid over de regio enkele buien nodig. Maar tussendoor is er ook zeker ruimte voor de zon. Het wordt maandag hooguit 16 graden. Daarmee is het best wel wat koud voor de tijd van het jaar. Dinsdag en woensdag 16 tot 17 graden. En ook dan wat buien mogelijk. En de westenwind maakt het gevoelsmatig nog een stuk kouder. Dus mensen... Zoals ik begon, gewoon omhoog kijken. Want tussen de buien door schijnt de zon. De zon is altijd ergens achter ons. En uh, in de loop van de tijd wordt het geleidelijk aan wat warmer. Gaan de temperaturen richting de 20 graden. Maar dat wordt pas vanaf 17 juni verwacht. En dan zijn we er al bijna weer. Dus kijk omhoog en uh, geniet van de zonnige momenten. En dan nu het nummer that you'll never Tomorrow is another day. En uh, dat horen we altijd graag van uh, Rico Schreuder. Hè? Dat het uh, morgen nog wat mooier wordt dan vandaag. Ja, ja toch? En uh, ja, dan kijken we naar de klokmeisjes. En dan zien we dat het programma er alweer bijna op zit. We hebben nog uh, vijf minuutjes. Ja. En uh, ik hoop dat onze luisteraars genoten hebben vandaag. Wij in ieder geval wel. Of ik in ieder geval, ik voor mezelf spreken. Ja, je mag van ja. wij spreken hoor. Wij. Ja. Ja. Ja, het was ja. weer enorm gezellig... om dit programma te mogen maken. En heerlijk al die informatie doorgeven. En dan die geweldige column van onze Honey uh, je hebt het weer voor elkaar. Ik kan straks weer onder de douche. Ja. Uh, en je voelt ja, ook wel. Ja, je ja, voelt ook ja. een gaatje nu. Ja, oh. zeker, hè? Ja. <laughs> nee, maar in ieder geval. En de taartjes, hè? Van en de taartjes van Ulrike niet te Dank vergeten. Wel, de hoedjes die we allemaal gekregen hebben. Om het feest te vieren van Beb Verjaardag. We hopen dat je nog een hele leuke dag zult hebben, Beb. Gaat ja. lukken. En dat je weer een prachtig en gezond nieuwjaar tegemoet gaat. Goed beginnen ze het halve werk door. Zo, ja, Zo is het maar net. Zo is het maar net. Ja, ja, ja. Zeker weten. En dan heb ik nog een interne mededeling. Want de volgende keer over twee weken dan zijn Hannie... En Beb, uh, met getweeën met nog iemand anders. Want ik ben er dan helaas niet. Nee, nee. Dus ja, ik, uh, we gaan voor vervanging zorgen. En uh, het programma gaat hopelijk gewoon door. Ja, en um, u kunt zich daar twee weken even op voorbereiden. Want ja. dat hebben we allemaal even de tijd. Want het zal niet meevallen. Dat nee. zeggen we van tevoren. Ach, dat zal reuze meevallen. Het wordt, wordt gewoon iets anders. <laughs> <Gülter> maar, dan, maar dan ben jij er weer. <laughs> dan ben ik er weer. Ja hoor, ja, ik volg orna juli. bij Leven en in, in Welzijn. Vrijdag 5 ja. juli ben je er weer. Zeker juli? Ja. Dan denk je echt dat het dan al juli is. Hè? Ja gek hè. Oh. Ja, ja. Ja, we zitten een aan het jaar door. Ja. Ja, ja, ja, de maanden vliegen voorbij. Maar er is veel te doen in het dorp. Gaan jullie nog even kijken bij de muurschilderaars mensen. Dat ja. is nog even een tip. Dat dat tip. Ja, dat, um. dat, dat euh, schijnen hele beroemde artiesten te zijn. Ja, hè? ja, ja. en we hm. hadden extraar. natuurlijk voorheen altijd de zandsculptuur. Maar nu worden de muren, vaak doodse muren in dit dorp... prachtig beschilderd door kunstenaars. Uiteindelijk is de opening diezelfde 5 juli als wij ook weer uitzending hebben. Maar ondertussen kunt u ze bewonderen als ze aan het werk zijn. En laat zich godsnaam niet met graffiti beginnen. Straks. Hou hou ja. op. Daar kan op. ik zo bang voor worden. Ik denk: oh ja, jee. Ja, nee. Ik zag laatst een foto van zo'n kunstenaar. En toen dacht ik, ik vind mezelf er ook eigenlijk een klein beetje doods uit beginnen te zien. Misschien moet ik me maar aanmelden. <lacht> nou ja. Ja. ja, moet je horen. Moet de, oh, er staan overal stijgers en hoogwerkers. Ik ga de gewoon te tegen de muur staan. Ja, ga tegen de muur, ja, klant staan. Klant tegen ja, de muur. Ja, staan. Ja, ja, ja, ja. ja, in ja, ja. De stijgers. <laughs> Dolly in de stijgers. Ja, ja, ja. ja, ja, ja wacht, er daarom soms niet. De 21ste. Ja, ik, uh, wat, is ik, uh, wat is dit? Uh, ja, nee, ik, uh, ik, uh, ik zeg niks. Okay, uh, We horen okay. het fijn. Lieve meiden, ontzettend bedankt weer voor jullie aanwezigheid en jullie inbreng. En jij voor jou straks. Ja, een technische ja, oké. Nou, ja. sturing. Ja, ja. <laughs> Lieve mensen, tot Hanny uh, en Beb uh, horen jullie over twee weken weer. Volgende maand ben ik er weer bij. En inderdaad, dan zitten we al in de maand juli. Fijn weekend, fijn weekend allemaal, en uh, tot gauw weer. Bedankt voor het luisteren. Oh ja, en we gaan natuurlijk twee uur door met Zandvoort Lunchroom, hè? Dus blijven luisteren.